Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die een maand geleden zeven mensen doodreed op een barbecuefeest in nieuw beierland had waarschijnlijk cocaïne gebruikt voordat het gebeurde. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn in zijn bloed sporen daarvan gevonden. De man is nu op vrije voeten en in Spanje, maar is nog wel verdachte in de zaak. Hij moet aanwezig zijn bij de zittingen. En het is de dag van het FOP-referendum in bezette delen van Oekraïne. Inwoners van onder meer Gerson, Donetsk en Lugansk... mogen zeggen of ze bij Rusland willen horen of niet. Verslaggever Christian Pauwe is in Zaporizhia, vlakbij de grens... waar ook gestemd wordt. Er is nog veel onduidelijk, zegt hij. Het is zo plotsklaps gebeurd, dat referendum... dat daar ook bij de bewoners nog weinig over bekend was... en nog weinig voor voorbereid was. Ja. Dus ja, dat moet echt de komende dagen verder duidelijk gaan worden... hoe die referenda er nou uitzien. Veel Oekraïners zijn weggevlucht uit de bezette gebieden... en bij mensen die zijn achtergebleven zitten relatief veel pro-Russische mensen. En er rijden bijna drie keer meer elektrische auto's in Nederland dan twee jaar geleden, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties. Begin deze maand stonden er voor het eerst meer dan 300.000 elektrische auto's in Nederland geregistreerd. Dat waren er begin 2020 nog geen 108.000. Van alle elektrische auto's op de Nederlandse wegen is ongeveer een vijfde een Tesla, waarvan de Model 3 het populairste is. En buurtbewoners in Purmerend zijn een groot deel van de ochtend bezig geweest... met het vegen van de straat en bellen van glaszetters. Vannacht was er in het centrum van de stad een plofkraak bij een juwelier. Deze mensen schrokken zich kapot. Uh, het hoorde een hele heel, heel harde knal en uh, je voelde alles trillen. Bij mij kwam in de slaapkamer alles van de muren af, tv van de muren af... en uh, ik hoorde heel veel glasgerinkel. Uh, over de hele lengte van de straat liggen allemaal, alle ramen eruit. En ja... Hey, het, het lijkt wel een oorlogsgebied. Twee verdachten zijn er na de knal vandoor gegaan op een scooter. Het is niet duidelijk of het ze gelukt is om iets mee te nemen. En het weer nog in het oosten nog een zonnetje. Maar daarna trekt het overal dicht. En vooral in de middag zijn er ook wat buien. Het wordt vandaag 17 of 18 graden. ZFM, ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen school en bergen over 4 kilometer. Vertraging is een minuutje of 10. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Ja, de mensen snappen er helemaal niet van waarom wij hier nou zo staan te zwaaien en te zwingen en, en, en te dansen en te zingen. En ja, is, is, dit is niet je, André Rejeuk, hè? Nee, nee, dit is niet André Rejeuk. Nee, nee, nee, nee, dit nee. is kriebelvrij. Dit is Percy Fate. Team from Summer Place. En met het uh, oog naar buiten toe eventjes. Weer we dansers met het oog morgen? Buiten is het 12 graden. En binnen zit Klaas Samplonius. Nou. <hat> Ook fijn dat hij er ook is. Ja, maar ja, ja. lekker muziek om eventjes te ontwaken in het tweede uur, toch? Ja, dat vind ik wel. Gewoon de mensen die bij het Niels in slaap zijn gevallen. Want die, de, de. Nou, ik kreeg net toevallig een berichtje uit Canada. We hadden net één nummer gedraaid van Mr. Boat Jengels. Ja. En ze zijn net wakker, natuurlijk. Ze zeggen: ja. ja, nou, uh, ik word wat slaperig. En je neemt maar een bak koffie. Zo, klaar. Dan weet je dat ik weer. Uh, uh, nou goed, deel 2 alweer van, uh, van deze Zijn uitzending. Zijn het Canada kan, meneer of Canada dames uh, Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou eigenlijk, he, maakt er maar een prijsvraag van, zeg ik dan. Canada dame Ja, dat, dat kan ook. Ja, ik weet het niet. Heb oh, je, maar... je trouwens wel eens gehoord van de Continental Uptight Band? Ja, daar zat vroeger drummer Pieter Voogd bij. Heel goed. En uh, daar heb ik zelf nog een keer mee meegespeeld met de Continental Uptight Band. Kijk, kijk, kijk, ja. luisteraars. Krijg kijk, je zomaar van niks? Ik, ik ben zo wereldberoemd, jongen, dat wil jij niet kijk, Ja, ja, ja. Your case, do not turn round. Show your face to the crowd. Sing a song in genuine bluegrass voice about your dixie darling A banjo that's always with you. Please sing a song for us Play your guitar There isn't one of us cares who you are And if the sound is good That child to take the hand of a girl called Brody who thought your performance was cool. Tune in, turn on, stop that in your tracks of the voice softly singing about some fool on the hill. Nou ja, we krijgen gelijk, weer vragen natuurlijk van maar wie is die band dan? Nou ja, zoek het maar op Continental uh, Tijd Band. Ja, vrij, ja. on, vrij onbekende uh, gebleven eigenlijk. Ja, ze hebben, dit nummer uh, hebben ze er ook een klein uh, succesje mee gehad. Maar ze zijn er niet, niet echt doorgebroken, toch? Nou ja, met dit, met dit nummer wel natuurlijk. Ja. had ik er niet gedraaid. Ja, maar jij draait, jij draait van alles. Ik, nou ja, ik draai wat gevraagd. Ja, luister, jij draaide zelf hier in de studio je ook rondjes. Ja. Round, round, keer de round, een keer de round. Oh, werkelijk, werkelijk. Dat was gewoon niet te filmen dit. Ik werd het draaien. Ik, heb, ik had mijn camera mee, ik heb geprobeerd om hem ja. te filmen. Nou, het was niet, maar niet gelukt. Ja, nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar ja, goed, ik krijg weer een berichtje net van... Uh, van God, jullie zijn uh, de hele dag altijd zo bezig met... Krijg jij wel eens berichtjes? Dan? Ja, net de volgende eentje. En die zegt van, jullie zijn altijd druk, druk, druk, drugs. Drugs. Drugs, ja, ja, dat zijn wij inderdaad, ja. Uh, is er niet tijd voor een moment van even bezinning? En ja. even genieten van een mooie ballet. Hebben jullie dat? Ballet? Ja, ook. Ja. Uh, van Han en Nee, helemaal niet ballet natuurlijk. Nee. Uh, hebben jullie toevallig uh, een, een mooie ballet uh, lief van Nederlands bodem? Nou, ik die heb ik. heb al diverse ik. mooie ballets voorbij horen komen vanmorgen, hoor. Ja, om te laten in schakelen. Die Albert vond ik erg mooi, maar die, ook die Johnny Mitchell vond ik erg mooi. Dat is ook mooi, hè? Ik heb, ik heb zitten, zitten wegpinken hier ja, in de studio. Ja, ja. Ik denk dat de luisteraars thuis ook wel hebben zitten Janko. Ik denk het wel. Maar goed, we willen in ieder geval de... een een, een, een, een, een, een ballet Nederlands bodem. Het is gelijk mijn uitdaging, hè? Heb je die toevallig? Nou, ik heb er eentje gevonden. Ik zal hem draaien. Daar komt ie. Ja, ja, ja, ja. Uit Ernstke, kom ze vandaan. Ik zag vanmorgen een, een plaatje uh, op Facebook mm -hmm. uh, van een bakkerij. Die uh, ja, bakkerij, u heeft het allemaal wel uh, kunnen volgen in het nieuws. Ja. Die zijn natuurlijk, jij bent het zwaar, want uh, die ovens die draaien op gas. En uh, ja, die, die uh, kosten voor die bakkers, die zijn enorm uit de, uit de pannen gerezen. Ja, ja. Liever gezegd uit de oven gerezen. En ik zag vanochtend een plaatje. En, uh, Zonder bakmeel hè? Ook, ja, nog. Ook, nog. ook nog. Maar er stond een plaatje op Facebook vanmorgen van een, een, een warme bakker. Mm -hmm. En daar hadden ze de W hadden ze doorkruist. De arme bakker. Da <laughs> hey, hoe treurig hoe treur. ja, dat ook is. Ik moet er wel een beetje. Ja, we moeten ja. ja, toch maar een beetje humor erin. Nou, ik verwacht eigenlijk wel dat ook, ook bakkers. Uh, ik krijg compensatie. Gecompenseerd. Ik was Zijn ik was. Wel. Ik had een deuk in mijn auto. Uh, uh, een, ik had een paaltje geraakt met mijn rechterpartier. Bij die bakken van de winkel? Of, uh? Nee, maar, oh. dat is weer een heel ander verhaal. Oh, maar ook, vrouw ook, vrouw de, vrouw. Ook, de, ook de autospuiterijen. Dus de, de plaatwerkerijen, die. die uh, werken met apparatuur... Uh, uh, op aardgas. Op aardgas. Ja. Ook die... Uh, heb, ik had even een praatje met... want ik mocht mijn auto weer ophalen... want die was weer keurig gerepareerd. Ja. Uh, en, maar die mijn vrouw vertelde dus dat... Er, er zijn wel verzekeringsmaatschappijen... die nu ook steun verlenen aan, aan uh, plaatwerkerijen. Okay. Serieus hoor. Ja, ja, ja. Die hammetjes ja, ja. zit de hand te kijken... gaat weer een mop vertellen. Nee, nee nou, jij ja, nee. hebt gewoon een grappig gezicht... met die krolspelden. ja. Ja, ik weet het, want ik heb ook mijn, mijn, mijn Fiat Panda. Ja. Ik had eerst een Toyota Igo. En dan heb ik een Fiat Panda en ik neem nog een Opel. Dus dan heb ik heb alle drie de merken even genoemd. Als ja. denken de mensen dat er reclame is. Ja. Maar een van mijn autootjes, daar was ook een deuk in gekomen. Ja. Toen ben ik ook naar de plaatwerkerij gegaan en toen hebben ze voor mij een plaatje gedraaid. Oké, okay. nou, dat is een heel mooi bruggetje. Ik heb net Maggie McNeil gedraaid, natuurlijk. Ja, die was altijd terug naar de kust. En die, nou, dit maar was nu een uh, ander werk. Ja, nee, over, dat klopt. Dat klopt. Ze dat nummer opgedragen aan iemand die zei, uh, hè? Ja, ik vind het. Dat ging allemaal niet zo. Maar uh, ik, ik ben naar de zoeker de geweest. Ze een potige vrouw. Ja, toch? Ik, ik ben een zoeker geweest en degene aan wie dit gericht was, die heeft dus ook een plaatje gemaakt. Een plaatje? Ja, als antwoord op oh. wat Maggie McNeil net zong. Ja. Nou, ja, je luistert maar. Ha! Ha! Ha! Oh, dan gaat er staat oh, er eentje medico. er eentje keer Oh, ik vind ja. het zo'n leuk nummertje. Ja, De, ik vind het leuk nummer. Weet je, wat, wat was het instrument? dat was dat het solo'sje spelen, Willem? Uh, een, een ratelapparaat. Nee, geen homo. Nou, mama, hou op. Maar wat, wat een, was het dan? Een, een hobo. Dat is een hobo. Met een B van Bernard. Ja, een ja. Een hobo. I can't let Maggie go. Zo, nou goed. Ja. Verder buitenlands. kan ik ook aardig zingen Willem? Jij kunt heel erg uh, zingen. Ik ga je zo een microfoon geven en dan ga je maar even in die, uh, in die kast. Dat is een uh, speciale omroepscel. Er staat wel op bezemkast, maar het is gewoon een natuurlijk. En, en, en, en dan ga je daar maar even lekker in zitten met je hobo. Dat mag ik wel eerst oefenen voordat ik optreed, En dan ja. mag ook live de ja. radio optreden. Ja, dan mag je live de radio, als je maar alleen hobo speelt en dan geen cello, want ik dat zie ik echt niet zitten. I me, nou, me ja. Het is me in zijn kop geslagen. De kijkers die zien ons allemaal lachen. Die snappen helemaal niks van wat hier nou gebeurt. Maar... Ik dacht nog bij mezelf. I see your face again. Ja, dat klopt. De trap op, kwam net. Ik kwam binnen in de studio. Ik denk, hé, hey, ik zie je face again. Ja, ja, ja. Dat is wel zo. Dat Hans meulen leuk hè. Hans Ja, Hans Zemeulen. meulen, jammer, ja. hij is overleden helaas. Oké, okay, ze gaan allemaal. Ja, nou ja. Ja, ja. ja. ja, je doet er niks aan. Maar gelukkig, we hebben we de muziek nog. Ja, we hebben de muziek nog. Ja. En uh, True Love That's a Wonder. Hè, ja, toch? nee. Zo en, zo uh, uh, ja, Capital Punishment hè. Ja, dat is zo over Punishing gesproken, zei je? Capital Punishment. Oh, dat bedoel ik. Dacht, ik dacht bij ons: Nee, bedoel, ja, ja, ja, jij hebt een Kat. Ja, ja, nou weet je, P.P. Uh, Arnold, zeg je dat wat? P.P. Arnold? Ja? Een kutzanger. Oei. Nou ja, zeg. Hey, dat, dat kan toch helemaal niet? Maar goed, die hebben in ieder geval een nummer gemaakt, dat heet. Ja. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, natuurlijk. Ja. <laughs> ja, nee, het is wat. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet of ik het goed uitspreek. Nah, nou, goed, ik draai hem gewoon. I would have given you all the love but there's someone who's stolen it all and he's taken almost all that I have got. But if you wanna try to love a key baby I'll try Miepie Arnold en uh, ja, die titel, ik, ik blijf het gewoon heel erg vreemd vinden. Maar jij, uh, jij, uh, jij zei hem net. En, uh, first cut is the deepest. De? First cut is the deepest. First cut is the deepest. De first cut is the deepest, ja. Nou ja, ik, ik, snap, ik snap de zin eigenlijk niet. De opbouw van de zin snap ik niet helemaal. Nee, nee, eigenlijk, eigenlijk is het, ja. Nou, maar ik kan me er ook niets meer van herinneren. Nee, hè? Nee, ik zou het niet meer weten. Het laatste keer, ik, heb, ik weet het nog heel goed, is dus volgende week dinsdag. Ja, ja. Maar je eet, terwijl je het beluistert, eet je een ja. lolly. Lollipop. Nou, ik denk het niet, anders hadden we die zangeres nooit kunnen verstaan natuurlijk. Maar het is wel een zoet gevoel, is de, de popmuziek. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Ja. Vind, ik wel leuk? vind ik wel leuk? Ja, vind je ja. wel leuk? Ja, vind ik wel leuk. Ja. Oké, okay. nou goed. Ah, ja. uh, <laughs> tijd voor een ja. dansje? Nee, nee, ik, ik, ik ben een beetje stijf vanmorgen. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat, dat. Wacht, dat ik de trap op kwam net bij, ja. hier bij Radio Zandvoort. Had ik het al in de gaten, met mijn gevrichten, die, zijn, die laten het een beetje afweten vanmorgen. Ja, ik zag, ja. Ik zag je binnenkomen en ik dacht, oh mijn Mama is al, altijd een zeur over de gevrichten. Ja. En over het gewicht ook altijd. Over het gewicht ook, ja. ja. Nou, Kunnen we het eens een keer over koken hebben? Het lijkt me leuk, Willem, dat we een kokenrubriek gaan inzetten. Ja, want die verwacht ik ieder moment... Maar thuis, kookt u zelf of laat u het allemaal bezorgen. Dat is een dat, hele goeie. Dus tegenwoordig ook, hè. Ze ja. allemaal die autootjes van de supermarkt voorbij rijden, ja En ze bellen aan. En dan komen ja. ze met hele dozen met rommel allemaal aanzetten. Nou ja, die zeggen dat het allemaal rommel is. Maar het is in ieder geval zo... dat mensen koken nauwelijks nog zelf voor de eigen... Ik heb Laat laatst, zo, inderdaad, wat jij zegt, ja, inderdaad, ze komen er gewoon thuis bezorgen. Alle, ja, en daar ben ik heel bezorgd over. En ik had laatst uh, zo'n scootertje voor de deur staan. En dat uh, was heel apart. Een, heel een, op... een scootertje voor een scooter, de deur? scooter, ja, nee, nee, nee, serieus. En met een koffertje achterop. Oh nou, ja, Willem, wat je snap, En, vertel, en dat, dat, die, die jongen die zegt, van, u had uh, een bestelling gedaan. Nou, uh, brur, weet ik veel. Uh, en toen uh, deed hij zo'n koffertje open. En het was heel apart, het was niet te geloven. En er kwam een heel klein vrouwtje kwam eruit. En ze zegt van. Het is een kaboutetje. Nee, een kabouter... ze... een kabouterveldje. Nee, nee, nee, nee. Ze was waarschijnlijk van een garage. Ze zegt van uh, ik ben van uh, de Escort service van Carla. It's not unus you want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone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 Ja, dat was Tom Jones en dat dansje wat erbij is. Ja, dat gaat door tot de lengte van dagen natuurlijk. Ja, dat is op zich niet vreemd. Het is not unusual dat uh, Tom Jones uh, af en toe eens, uh, komt zingen bij Radio Stansvoort. Nee, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, wel een terugkerend komend uh, mogend. Uh, jamie, nee, van een Nederlandse zinnen. zeg. Uh, ja, ja, ik ja. weet nog wel de laatste keer dat hij hier binnenkwam, Tom Jones. was hij is een keer live in de studio geweest. Ja. Dat hij jou zag, dat hij me erin maar, maar begonnen over seksbom, seksbom. Je maar seksbom. Uh, ja, dat klopt. Dat klopt en ja. hoe reageerde jij erop, uh, Willem? Ja, uh, dat ik ook wel een naast jou. Hoe Willem op, uh, op stations uh, reageerde. Hoe was dat, Willem? Ik heb hem een vliegticket gegeven naar Pittsburgh.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 Pittsburgh seemed the only place to fly. Natuurlijk wel een lay on the grave, maar eigenlijk is het een beetje. En ben jij wel eens in Pittsburgh geweest, trouwens? Uh, in Pittsburgh, nee. Ben, ben jij nee. überhaupt wel eens in de, de, de United States of America geweest? Of in de waar? De United States in Amerika. United States in Amerika? <laughs> wat is dit nou weer dan? Nou ja, dat je. Uh, United States of. Je verstond me toch wel? Ja, United States vraag, daar, of America? Ja, Amerika? nee, nee, ja, nee, ja. Nou, nou vertel me. Mm. Uh, nee, ik had het wel op de planning staan. Maar toen kwam uh, de corona die kwam ertussen. Want, ja, Het uh, was echt serieus. Een, uh, een compleet goed georganiseerde rit. Uh, een, een reis door Amerika heen, zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, Tampé, uh, yeah. ja. Op een dag zegt de kapitein van het leger tegen soldaat Pieter. Morgen komt de generaal. En als hij vragen stelt, dan wil ik dat je goed antwoordt. Dus Pieter. Als ik je vraag hoe lang al, jij allebei in het leger bent... wat antwoord je dan? Drie maanden kapitein, goed zo. En hoe oud ben je? 32 jaar kapitein, heel goed. En wat drink je het liefst? Bier of wijn? Allebei kapitein, prima. De volgende dag komt de generaal... en stelt gelijk de vragen. Hoe oud ben je? Drie maanden, generaal. Wat? Hoe lang zit je al in het leger? 32 jaar generaal...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 Ja ja. Is, ja, ja, ja, ja. Nou, wat en, was dit nou net in één keer? Ik denk, wat zullen we nou krijgen in één keer? Uh. Ja, een sipkijkende man die kwam bij de dokter. Ja. En hij zei: dokter, en ik kijk er heel sip bij. Ik zit ja. met een groot probleem, of beter gezegd, een klein probleem. Ach. Ik krijg hem namelijk niet meer overeind ah, ja. als mijn vrouw met mij naar bed wil. Oh. De arts raadt de SIP-kijkende man aan... om de volgende dag weer langs te komen. Maar dan wel in gezelschap van zijn vrouw. Hoe weet je dat, Charles? Ja, ik kan er van lachen allemaal. Samen komen we er wel uit... als u begrijpt wat ik bedoel, zei de dokter. De volgende dag kwam de man samen met zijn vrouw. Kleed u maar uit, mevrouw. Hoi, gadverdorie, daar niet harmen. Nou, mama, even rustig nou. Kleed u maar uit, mevrouw, zei de arts. De vrouw kleedt zich uit... Daar is even om uw as. Of neer doet de vrouw wat de dokter vraagt. Prima. Ga nu maar even op de rug liggen op de behandeltafel. De vrouw gaat liggen. Juist. Ik zie het al, zei de dokter. Kleed u maar weer aan, mevrouw. En dokter? vroeg de sipkijkende man. Er is met u niets mis hoor, antwoordt de dokter. Ik kreeg hem ook niet overheid. Potman, Willem het toch? Blauwe Potman, ja. toch? in the sky, ja. ja en, en Voor de mensen die dat niet weten. die, die, die stemmetjes, dat zijn false set stemmetjes. Dat ja. noemen ze ook wel een kopstem. Ja. En de bevoens bijvoorbeeld, uit Enschede die uh, kwamen nog wat ernstig in. Dus enske, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Die, die uh, hier uh, in de jaren, nou, eind jaren 60, begin jaren 70... Uh, ja. heel veel succes scoorde met bijvoorbeeld nummers zoals Maria... uit de wedstrijdstory. Ja. Maria! En, uh, en, en Donna. Maar aan het nummer Donna kon je horen dat ze uit Twente kwamen. Dat was heel leuk. Ja. Oh, Donna! Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Donna, Donna, donna. wetter. Donna, nou, wetter, donna, per Donna. Ja, ja. maar luister... Uh, de, de, de Ivy League, dat zongen ze ook. En uh, onder andere een nummer, dat heette Tossing en Turning. En uh, ja, nou, best wel aardig, luister maar. Als het goed is. Als het goed is wel. Ja. Maar er gebeurt helemaal niks. Nee. Over ziet zie het al. Start hem maar even opnieuw op. Eventjes aan het begin weer. Ja. En dan ja. moet je een uh, luidsprekertje. Moet je even ik krijg eens. nou Lesla uh, in de radio maken, ja. luisteraars. Kijk, dat is hem. Tossing en turning, the Ivy League. Ja, live gezongen hoor. Starving, turning. Oh, uh, hallo, leuk. Hallo, jongetje. Ja, ja, ja, ja. Het plaatje is lachgelooflijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb pigment. Maar dat, dat, dat was toen. Uh, ja, dan heb je een pigmentvlek op je wangen. Wat is dit nou? Ja, Starving, <laughs> ja, turning. Goed. Maar in die tijd. Uh, Dames en heren, mag ik een zwangbuis voor tafel drie alsjeblieft? Ja. maar ja. die kopstemmetjes, dat ja. was wel een stipperen uit die tijden. Bijvoorbeeld, uh, ja, een ja, Ja, man, ja of, uh, je had bijvoorbeeld ook een groep die heette de Tremeloos. Ja. Yeah. dus er geen Trema op de E. Ze yeah. hadden een Loos. Ja. Yeah. Dus uh, ze heten niet de E. Ze, ze heten, ze heten de Tremeloos. Loos. Trema Ja. Zijn er wel één, maar ook weer niet. Maar, weet, jij, jij weet dat een trema is? Ja, zeker. Die zet je op de E bijvoorbeeld. een streepje naar rechts. En naar rechts. Dan is het te veel of te weinig. Te weinig heb je ook. En dat, en dat. Ja, de Met aanzet. Een... Het is de aanzet. Ja, het is de aanzet. Ja. Nee, de Tremolo's, Ja. En, uh... ja die, die zeiden nooit veel, hè? Nee, die, nee, nee. Die zongen nee, ook die... nooit veel. Nee. Nee, want ze zeiden altijd dat zwijgen zilver, zwijgen schoot. Oh. Je moet gewoon niks zeggen. Nee, eigenlijk. Als het niet zien, dan hoor je het ook niet. Dan eens. hoor je het ook niet. Oh, nee, nee, nee, nee, heb jij, nee. Heb jij wel eens gehoord van tinnitus? Van? Ja, voor volgende, volgende een date mee ga uh, uh, Niet tien wel eens, maar tien oh, niet eens. Niet dus. Dat is die fluit in je horen. ja Maar dit zijn allemaal kopsemmetjes Dit is een kopstemmetje. Ja. Nou. Heb, heb je daar wat van of niet? Nee, ik heb helemaal geen last van de kopstemmetjes. Ja, geen last van Nee, nee, nee. nee. Uh, we gaan nog uh, twee verzoekjes draaien, geloof ik, hè? Nou ja, goed. Dus, uh, ja, ja, uh, ja maak mij niet zo luid. Ja, maar die ene uit. moet ik even op scherp zetten. Oké, dan doe ik het eerste verzoekje eventjes. is goed. Ja, dat is voor de mensen die werken bij de Nederlandse spoorwegen. Ja, en die luisteren dus ook naar ons. Dus ja. Uh, nou ja, uh. Oh wat is yeah. dit? Ja. Cause I'm leaving Conversation. Oh, no, no, no Oh, no, no, no okay. Take the last train to Coxville Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station Although I feel alone I'm alone, alone. I'm alone, alone, and I don't know if I'll ever come home. Oh, oh, take the. Light. ja de monkeys le, yeah, de klakspel... En dan mensen naar Clarksville willen, die hebben ze pech, want dit was de les 2. Dus ze gaat geen trein meer naar Clarksville. Het is gewoon gedaan met de trein naar Clarksville. Het is gedaan natuurlijk, ja, ja, ja, ja. ja. Ken, je, ken je Maria, Willem? Ken je Maria? Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel niet die van Jozef, hoor. Dat is een andere Maria. Ja, ja. Dat is de moeder van Jezus, natuurlijk. Wie? Nee, maar Maria, dit werd ook bezongen in een wedstrijdstory. Oh, die? Ja, Maria. Nou, en heb, ik, nou, heb je daar een nummer van dan? Ja, daar heb oh. ik wel een nummer van. Gaan we speciaal draaien voor de presentatie van het volgende programma van vandaag bij Radio Zandvoort. Oké. Okay. En dan heb ik het over de bevoelens uit Enschede. Ja. En de bevoelens uit Enschede hebben dat prachtige zongen. Maria. En... Ja, weet je wat leuk is om dat te melden, wil, Omdat uh, vroeger had je een, een, een dancing in de, in de Haaglem. In de Palermo-steeg, dat heette de, de, de. Nee, die dancing heette Palermo. En als de kromme elleboogsteeg in Haarlem. daar traden de buffoons op met dit nummer. En toen viel in één keer de stroom eruit. Dus die Poetin die zit ook werkelijk overal in. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar luister, dat kwam gewoon mijn schuld hoor, Want ja. ik heb gewoon op een verkeersknopje gedrukt natuurlijk. Ja, ja. Want, ja. Het was de bevoegd met Maria. En als jij nou wil dat ze, dat ze weer te beluisteren zijn. Dan moet je nou een raan zetten. Dan uh, gaat hij weer goed als het is. Oké, nou we wachten af. Ja. Ik hoor niks. Ik, hoor niks. ik, ik ook niet, maar goed. Uh... Nee, ik hoor niks. Ik hoor er niks. Nee. Nou, starten we wel even dan de muziekje in? Dat gaan we doen. Wordt er eventjes uh, met een, uh, een, een F-16-binnige Toch nog een verzoekje. Ja, voor onze collega's die zo het radioprogramma over gaan nemen van ons. En, uh, ja, Want het is gewoon de hoogste tijd, Willem. Voor zet hem maar aan. En ik het is hem, gewoon de hoogste tijd om te gaan. Ja, ja. zet het ervoor op. En over 14 dagen zijn we er weer. Zo is dat. Iedereen bedankt. Rudy Kagel. Geef me nog een laat.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 Wat blij verhangen, maar het kan niet, wat mijn spijt.